1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Huizenprijzen in juli sterk gedaald. Reanimeren kun je leren op school. En uitgeprocedeerde Irakezen praten in Zwolle met de IND. Wat buien vanmiddag, vooral in het zuidoosten van het land. Het wordt 22 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten. Morgen zonnige periode, vooral in het noorden een enkele bui. En het wordt ongeveer 21 graden. De prijs van huizen blijft sterk dalen. In juli lag de prijs voor een koopwoning gemiddeld 8% lager dan in juli vorig jaar. En dat is de sterkste daling sinds het CBS met de huidige meetmethode begon in 1995. Voorzitter Ger Hukker van de makelaarsvereniging NVM heeft wel een verklaring voor die scherpe daling. Jullie is niet echt representatief op de woningmarkt en dat heeft alles te maken met... Uh... De commotie rond het al dan niet verhogen van de overdragsbelasting uh, zeg maar in mei en juni... waardoor er eigenlijk een, een stuw meer van transacties in juni uh, is ontstaan. Uh, daardoor zijn de cijfers in, in, in die maand uh, enorm positief. Heel veel transacties, veel meer dan de maanden daarvoor en het jaar daarvoor. Gaan we nog even verkopen voordat die belasting Gaan we nog even verkopen verhouden. en de zekerheid van die lage overdragsbelasting. En ja, in juli is die markt helemaal in elkaar uh, gezakt, om het zo maar te zeggen... Maar dan wel met de kanttekening die ik net maak. Uh, je kan eigenlijk pas, uh, ik zou wel zeggen, in september zeggen hoe de zomer in zijn totaliteit uh, gelopen is. Maar één ding is duidelijk: de trend is dalend. Zowel in prijzen als in aantal transacties. Dus daar word je niet vrolijk van. Ja, en dat is dus ook moeilijk te stuiten. Ja, kijk, er zit onzekerheid in de lucht. Uh, gebrek aan consumentenvertrouwen, dat blijkt iedere maand weer. Uh, en, uh, en zeker op de woningmarkt heb je het dan over het ontbreken van, van echt een toekomstperspectief. Uh, de, de, wat ik noem de stip op de horizon. Nou, voeg daarbij de, de, de verkiezingen en de retoriek. En, de, en, en dat voegt in ieder geval uh, in eerste fase tot 12 september de onduidelijkheid. En ja, het, het kopen van een woning, dat doe je niet even op een achternamiddag. En, en daar woon je een tijd in. De gemiddelde Nederlander woont zo'n 25 jaar in zo'n woning. Dus ja, die, dan wil je de spelregels kennen. En uh, ja, er speelt natuurlijk meer economisch. Hou ik mijn baan? Hoe zit het met mijn relatie? Dus kort en goed, de, de onzekerheid is er. En, en dat is gewoon onze markt de komende periode. En, en dat zal ik nog wel even zo aanlopen. Dus het is zoals het is. Heeft u ook de indruk, zoals het CBS een beetje aangeeft... dat mensen toch hun verlies nu maar lijken te nemen? Ziet u dat ook? Nou, de markt wordt, uh, wordt, wordt bepaald door mensen die feitelijk, uh, het zijn eigenlijk twee typen verkopers, dat zijn de mensen die gewoon moeten verkopen, uh, die, die feitelijk uh, zodanig in de, in de problemen zijn dat ze zeggen van nou ik, uh, ik, ik, ik accepteer de prijs nu, want uh, ja, ik kan hier gewoon niet blijven wonen. En uh, uh, Soms is dat een virtueel verlies en soms is dat een werkelijk verlies, omdat de mens, uh, het mensen zijn die net uh, zeg maar 2005, 2006, 2007 een woning hebben gekocht. De tweede categorie kopers en verkopers... dat zijn toch de mensen die hun kansen zien in deze markt. Maar dat dat minder kopers zijn dan een aantal jaren terug, dat is helder. Voorzitter hukker van de makelaarsvereniging NVM. Prins Willem-Alexander is aanwezig bij de officiële ontvangst... van astronaut André Kuipers in Noordwijk volgende week donderdag. En ook de regering is vertegenwoordigd bij de huldiging van Kuipers. André Kuipers keerde op 1 juli terug op aarde... na zijn missie van 193 dagen in het ruimtestation ISS. En die huldiging is het eerste publieke optreden van Kuipers... sinds hij terug is op aarde. Hij was de afgelopen week in Moskou om zijn missie af te ronden. En bij die huldiging in Noordwijk laat Kuipers een film van de missie zien... die hij live van commentaar voorziet. En verder is er een optreden van René Vroger. Dertig uitgeprocedeerde Irakezen hebben de nacht doorgebracht... voor het gebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Zwolle. Want ze willen duidelijkheid over hun toekomst. Ze zouden vanmorgen een gesprek hebben met de IND. Verslaggever Menno er sprak met de Irakezen. Hoe was de nacht? Ja, was wel goed. Niet slecht. Zo, zo brengen wij het altijd door. Ja. Een half uur later dan gepland... komt dan eindelijk de plaatsvervangend directeur van de IND... vanuit Den Haag, de heer Driessen... Bij het gebouw in Zwolle, maar wil niet praten met journalisten erbij. Als je één naar binnen kan, dan gaan we allemaal samen naar binnen. Dat is goed. Klaar. Maar we zijn ook niet zo ver. Ja. Dat is een voorstel. Ja. Duidelijkheid. Echt duidelijkheid. Ik wil wel dat je praat, maar al deze mensen om mij het eerst weg. Uh, camera. Ja, alles wat hier staat. Dan, dan zeg dan ik snap... het aan jullie aard. Dan ik dan weet, dan weet het aan meneer, vertellen. ik snap het. We doen het ook hier, maar dan. Sommige mensen begrijpen een paar woordjes. Het is beter voor hunzelf dat ze zelf horen. Laat nou, wij eerst daar binnen even over overleggen. Want ik ja. kan hier niet met al deze camera's... Dan doen we camera's gewoon weg. Na enige harde war oh, okay. wordt dan toch afgesproken dat een klein groepje mee naar binnen gaat en daar uitplicht krijgt. En daarna zal de IND op de stoep uitleg geven. Zit er, er is Er zit er er niks achter dat je die camera's niet bij wil hebben. Er zit niks achter. Nou, er is ook ik... geen geheim. Het is, het is het is uh, uh, uh, de, de beleid, de keuzes die er zijn gemaakt zijn volstrekt helder. Die kan ik nog een keer aan jullie uitleggen. En uh, vervolgens uh, kan ik dat jullie, tegen, tegen jullie vertellen. En hoe dat maar zit. dat uitleggen gaat dan op de stoep gebeuren, maar... ...zonder camera's en microfoons erbij. Uh, hij komt naar buiten. Vliegen, wij komen naar buiten. En, uh, maar geen camera's erbij. We willen graag dat dit mensen luisteren. En gewoon... en IND legt de IND'er de Irakezen uit... ...dat het beleid van de minister is... ...dat Irak veilig is voor terugkeer... ...en dat de Nederlandse regering ze wil helpen... ...financieel om terug te keren. Maar op die boodschap zaten de Irakezen niet te wachten. Dat is, dat is gewoon, wat hij zegt is klopt niet. Nee. Ja? Omdat hij weet zelf dat de Irak is onveilig. Ja? En dus nu, hij zegt tegen die mensen, ja, hij wil die mensen ja. gewoon zomaar weg, wegsturen. Ja. Ja. Maar, hij, hij, maar hij ging weer naar binnen, komt u weer terug? Ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Eh, meneer Dries, u heeft net overleg gehad met uh, Irakezen op de stoep van het gebouw in Zwolle. Wat heeft u ze kunnen vertellen? Het beleid van de minister haalt. Ja. Maar ze blijven hier staan? We gaan. Of gaan, kunnen ze nog ergens heen? En als dan de rust weer even is weergekeerd, kunnen we het uh, de mensen vragen? Ja. Het gesprek heeft niets opgeleverd, mag ik dat zeggen? Nee, het gesprek uh, gaat uh, het wel lukken. Met wie? En, uh, met, uh, uh, met minister Leers. We gaan uh, met minister Leers eerst bespreken. Ja. Via telefonisch, hebben ze gezegd. Wij wachten zeg maar, uh, tot een, uh, om twee uur of half uh, drie wachten wij hier op een antwoord. Dus uh, het zal wel uh, binnenkort uh, antwoord opkomen dat wij op ontvangcentrum wel uh, om moeten gaan. Bijdrage van Menno Remeijer vanuit Zwolle. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Ongeveer 30% van alle treinen krijgt een andere vertrektijd. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregeling van de ProRail die in december ingaat. Volgend jaar worden ook 100.000 treinritten meer uitgevoerd dan dit jaar. En die stijging is onder meer mogelijk door de aanleg van de Hanslijn... de nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle. En daardoor wordt ook de reistijd tussen de Randstad en Groningen korter. In die nieuwe dienstregeling worden negen nieuwe stations opgenomen... onder meer in Groningen, Almere, Utrecht en Maastricht. En ProRail gaat ervan uit dat die extra treinritten... geen problemen opleveren op het spoorwegnet.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 Het Zuid-Afrikaanse mijnwerkersconcern Lonmin heeft zijn ultimatum aan stakende werknemers om weer aan de slag te gaan laten vallen. Dat besluit werd genomen na overleg met de regering. Lonmin had werknemers gedreigd met ontslag als ze deze week niet weer aan het werk zouden gaan. Maar daar wordt dus nu vanaf gezien van het dreigement. De mijnwerkers van die Platinamijn staken al ruim een week voor hogere lonen. Bij de protesten zijn 34 betogers gedood door de politie. De Partij van de Arbeid wil oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt... door mensen uit Midden- en Oost-Europa harder gaan aanpakken. Want volgens de PvdA worden buitenlandse werknemers vaak onderbetaald... en komen de lonen van Nederlandse collega's daardoor onder druk te staan. De arbeidsinspectie moet daarom meer en scherper gaan controleren... zegt kandidaat Kamerlid John Kersten, die de afgelopen jaren voorzitter was van FNV Bouw. Alle politieke partijen van links tot rechts vinden dat oneerlijke concurrentie uitgebannen moet worden... dat collega's uit het buitenland recht hebben op dezelfde beloning als hun Nederlandse collega's. In de praktijk gaat het vaak mis omdat allerlei regels aan de laars gelapt worden... en er nauwelijks controle op is. Daarmee zegt u dus dat werkgevers aan personeel uit Polen, andere midden-Europese landen... minder betalen dan aan Nederlandse werknemers? Ja, en vaak heel veel minder. Ik ken zelf een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld het Eenshaven in Groningen, waar mensen echt 20, 30, 40 procent minder krijgen dan hun Nederlandse collega's. En ja, de Nederlandse regelgeving is wat dat betreft een soort gatenkaas. Er zijn meer dan voldoende mogelijkheden voor kwaadwillende werkgevers en uitzendbureautjes om mensen minder te betalen dan waar ze recht op hebben. Met als... maar, maar het mag niet. Nee, nee, het mag niet. Er zijn heel veel dingen die niet mogen. Maar blijkbaar is het erg aantrekkelijk in een aantal sectoren... maar niet op kwaliteit wordt geconcurreerd of op innovatief vermogen, maar op de prijs. En dan is het vaak heel erg makkelijk om die prijs te drukken... door op de loonkosten te gaan drukken. En wat moet er dan nou gebeuren? Nou, Wat er zou moeten gebeuren is een wat stevigere regelgeving. Je kan bijvoorbeeld alle regels dieren zijn om zeilen... door mensen zogenaamd als zelfstandigen in te huren... Daar moet een dam tegen opgeworpen worden en de pakkans in combinatie met de hoogte van de boetes die kan nog wat hoger. Want nu zie je dat werkgevers gewoon het sommetje maken. Ja, de kans dat die gepakt wordt is zo klein dat als ik een keer tegen die boete aanloop, het nog steeds de moeite loont om het op deze manier te blijven doen. Maar de arbeidsinspectie controleert toch al of werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben? Ja, de arbeidsinspectie controleert, maar die controleert op het minimumloon. Als je echt oneerlijke concurrentie op loonkosten wil aanpakken, moet je niet op het papieren minimumloon controleren, maar op het daadwerkelijk betaalde loon. Uh, en dat is het loon zoals het in de CAO is neergelegd. Dus ons voorstel is ook, als je dat nou echt wil aanpakken... die oneerlijke concurrentie, ga dan niet controleren op het minimumloon... maar op de daadwerkelijke CAO-lonen. John Kersten, nummer 10 op de kandidatenlijst van de PVDA... in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Sport. Kinheim kan vanavond landskampioen honkbal worden. De Haarlemse club staat in de holland tegen Neptunus met 3-0 voor... en ze hebben er nog één nodig, één overwinning. En dat is opmerkelijk, want in de playoffs was Neptunus nog te sterk. En toen werd coach Elko Jans op straat gezet en toen ging het ineens lopen. Ook outfielder Remco Draaier is verrast over de ruime voorsprong van Kinheim...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 Een goede middag. Er staat één file en die staat op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen de knoppen de Valburg en Eewijk, zes kilometer. Dankjewel. Dit zijn de hoofdpunten. Huis, huizenprijzen in juli scherp gedaald. Prins Willem-Alexander volgende week bij ontvangst van astronaut André Kuipers. En het Zuid-Afrikaanse mijnwerkersconcern Lombin heeft zijn ultimatum... aan stakende werknemers om weer aan de slag te gaan laten vallen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Het stierenvechten krijgt subsidies van Europa. Zo houdt de Nederlandse belastingbetaler deze traditie in stand. Het comité anti-stierenvechten vindt dat de politiek een einde moet maken aan deze subsidiering. Jij ook, stem dan deze verkiezingen diervriendelijk. Kijk snel op Dierenkieswijzer.nl Plus Magazine, het grootste maanblad van Nederland.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de broodjes staan al op tafel... want zometeen een werklunch met Mikkel Hofstee Hij heeft een model bedacht... om door preventie de zorgkosten binnen de perken te houden. En na half twee is er natuurlijk standpunt REL. De stelling dan, extra bezuinig op Defensie, is onverantwoord... Als het aan de Nederlandse kiezer ligt, dat zijn u en ik dus, kan er nog wel meer bezuinigd worden op Defensie. U blijkt uit onderzoek in opdracht van het instituut Klingendaal. Dat onderzoek is vandaag gepresenteerd, Maurice de Hond heeft dat uitgevoerd. Zeker in deze tijden van crisis zijn andere zaken als onderwijs en zorg veel belangrijker, zeggen de respondenten. Maar wat vindt u? Extra bezuinigen op Defensie is onverantwoord. Dat is de stelling, bent u daarmee eens of oneens, En ze sms dat naar 7070. Dat kost wel 50 cent, u mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1. De werklunch. Boeren die melkkoeien houden, zitten in zwaar weer. De rekeningen voor het voer lopen namelijk op. De, NF, de NVM, moet ik zeggen, dat is de vakbond voor melkveehouders, die doet nu een verzoek aan staatssecretaris Bleker om de jaarlijkse subsidie eerder uit te keren. Hans Geurts, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent de voorzitter van die NVM, zelf ook melkveehandelaar. Uh, hoe komt het dat die melkveeboeren het zo zwaar hebben? Um, ja, dat, dat is, enerzijds is de melkprijs uh, afgelopen half jaar uh, behoorlijk gedaald. En uh, anderzijds zijn de voerprijzen, de, de dieselprijzen, die zijn enorm gestegen. En dat, dat is een gevolg van... Uh, ja, de situatie op de wereldmarkt in, in, in Amerika is een enorme droogte, waardoor een, een heel groot gedeelte van de, van de gewassen niet geoogst kan worden. Ja, ja, we hebben pas gehoord dat het brood ook daardoor duurder wordt bijvoorbeeld, maar dat heeft allemaal met diezelfde situatie te maken in Amerika. Nog even, wat, wat levert een liter melk eigenlijk op nu? Ja, gemiddeld ongeveer 30 cent. Uh, er zitten fabrieken die, die zitten aan 27 cent en er zitten, die zitten boven de 30 cent, maar gemiddeld 30 cent. En, en hoe, hoe is dat ten opzichte van de afgelopen jaren, toen het nog wel goed ging? Nou, vorig jaar hebben we, hebben we best een redelijk jaar gehad. Toen is uh, de melkprijs uh, gemiddeld rond, uh, rond de 36 cent uitgekomen. Uh, maar daarvoor hebben we ook, 2008, 2009, hebben we ook een behoorlijke een diepe crisis gehad. Dat de melkprijs op het dieptepunt zelfs uh, onder de 20 cent uh, zat bij oh, uh, de enkele fabrieken. Oh, maar dan, dan kan er nog wel wat af dus. Nou, nee, nee, maar <laughs> dat, was, dat was ook een uh, ja, dramatische situatie. En, uh, maar het grote ja. verschil met toen is... Dat toen de, ja, de, de voerprijzen, de dieselprijzen op een behoorlijk lager niveau lagen. En dus het is nu van twee kanten. Ja. Enerzijds die enorme stijging van de kosten en anderzijds de daling van de, van de opbrengst. Zijn er al bedrijven die het loodje leggen hierdoor? Nou, het loodje leggen, dat wil ik niet recht zeggen. Kijk, het, het zijn acute betalingsproblemen. Kijk, men, men ziet gewoon de grens van de, de richting de krant, uh, die, die, die komt in zicht. Uh, maar uh, meestal, de meeste bedrijven die hebben heel veel eigen vermogen, veel grond onder het bedrijf. Dus, dus de bank die zou op een gegeven moment kunnen zeggen... Nou, we zetten de aflossing stop of u krijgt een, een, een extra financiering. Dus, dus niet dat, dat bedrijf direct het loodje leggen. Maar. Dat wil ik niet, niet zeggen. Nou denk ik, uh, al die uh, melkveehouders die uh, met elkaar... als die de handen ineens slaan, dan kun je toch met z'n allen zeggen... van nou jongens, 30 cent, dat is te laag. Dat, uh, dat bedrag moet gewoon omhoog per liter melk. Ja, maar zo, zo, zo makkelijk ligt het dus niet. Uh, kijk, het is toch vraag en aanbod. En um, we zien op dit moment trouwens wel in Engeland... daar zijn al enkele weken acties gaande van melkveehouder. Uh, ja, waar de, de, de, de melkprijs echt dramatisch laag was. Die was ook nog lager dan hier, dat moet ik wel bijzeggen. En die hebben wel klaargekregen dat, uh, de, dat die prijsverlaging in ieder geval uh, gestopt is. Ja. Uh, nou, maar maar ik zou zeggen nou, dit, kopiëren dit, dit is, dit is dat voorbeeld. Kopiëren dat voorbeeld wat ze in Engeland hebben gedaan. Ja, we hebben hier in het verleden ook eens acties gevoerd. En, uh, maar je moet het gewoon zien als een Europees verhaal. Kijk, de melkprijs is niet alleen hier laag. Hij is ook laag in, in, in, in Duitsland, België, Frankrijk, uh, noem maar op. Dus, uh, maar, maar de kans is inderdaad wel aanwezig als dit zo voortduurt... dat er inderdaad uh, ja. richting najaar wel acties komen. Dat, u, uh, dat sluit ik niet uit. U hebt nu bleken gevraagd in de staatssecretaris om die jaarlijkse subsidie eruit te keren. Dat is dus echt om, om laten we zeggen, gewoon de betalingen te kunnen doen die, uh, die u net noemde. Ja precies, Kijk, we zitten, we zitten nu natuurlijk met een piek van de, van de kosten. Je hebt uh, de voorzaa, voorjaarswerkzaamheden gehad, zoals het bemesten, inzaaien van het land, uh, noem maar op. Uh, vervolgens het uh, inkuilen van het gras, uh, wat, wat een hoop kosten met zich meebrengt. En dadelijk in het najaar dan krijgen we de, de maïs die aangekocht moet worden bij producten uh, die, die, die ook enorm in prijs gestegen zijn. Het, het oogsten van de mais en op uh, het moment dat je die toeslagen of, of, of een aanbetaling daarvan naar, naar oktober zou kunnen schuiven. Dan, dan, ja, dan zou je daarmee nou. uh, die kosten een heel eind uh, ja, kunnen ja. voldoen waarschijnlijk. Wij wachten op het antwoord van de staatssecretaris Bleker in dit geval. Dank u voor de uitleg. Hans Geurts, voorzitter van de NVM en zelf ook melkveehandelaar. In 20 jaar is het ziekteverzuim in Nederland van 7 naar iets meer dan 4% gedaald. Dat blijkt uit een veelomvattend rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het UWV, TNO en ook het CBS was daarbij betrokken. Patricia van Echteld, goedemiddag. Goedemiddag. U bent een van de twee schrijvers van het rapport. Uh, ja, dat is dus een heel dik boekwerk geworden... waarin heel veel onderwerpen rond arbeid en ziekte zijn onderzocht. Wij zoomen even in op de daling van het ziekteverzuim. Want dat is toch een, een, een lichtpuntje, zou je kunnen zeggen. Uh, namelijk, Nederland is gewoon gezonder geworden. Van 7% verzuim naar 4,2%. Hoe is dat te verklaren? Uh, ja, nou, de laatste jaren zijn er een uh, aantal ingrijpende maatregelen ge uh, geweest in de wetgeving op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Uh, die hebben zeker aan die uh, daling ten grondslag uh, gelegen. En bij die wijzigingen is er meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij werknemers en bij werkgevers. Uh, werkgevers moesten bijvoorbeeld uh, het loon twee jaar doorbetalen van zieke werknemers. En ook uh, is er veel meer aandacht gekomen voor de reintegratie van zieke werknemers. Uh, ook werknemers zijn uh, verplicht mee te werken aan die reintegratie. Dus uh, ja, uh, nou ja, goed hierdoor is er ook uh, meer maatschappelijk bewustzijn gekomen dat het ziekteverzuim echt uh, moest gaan dalen, want ja, in Nederland was dit gewoon ook als je het internationaal vergelijkt uh, erg hoog. Nou, Nederland stond daar altijd onbekend hè, in vergelijking met andere Europese landen. Hoe is dat nu dan? Ja, nu is dat uh, uh, zeker verbeterd. In andere Europese landen zien we dat het uh, ziekteverzuim uh, gemiddeld wat is gestegen. Uh, terwijl in Nederland is het uh, juist iets afgenomen. Dus inter internationaal gezien neemt uh, Nederland nu een betere positie in dan, uh, dan tien jaar geleden. Wel is het zo dat uh, Nederland nog steeds uh, wat boven het Europese gemiddelde ligt. En, en dan hebben we nog de arbeidsongeschikte. Want u zegt eigenlijk door de, die ziekte, dat ziekteverzuim is teruggedrongen ook door de, door de regeltjes. De nieuwe, nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd. Afge uh, nou ja, dat geldt voor die arbeidsongeschikte ook. Daalt dat ook in Nederland? Ja, het aantal arbeidsongeschikten is ook uh, sterk gedaald uh, de afgelopen jaren. Um, we zien alleen bij de waaion uh, uh, een, een stijging. Uh, nu is daar de wetgeving op dat gebied in 2010 ook aangepast. En hoewel het nog wat te vroeg is om daar echt conclusies uit te trekken... zien we wel alweer ook een daling in die uh, uh, regeling... Um, nou ja, goed, dit heeft ook uh, te maken met uh, de, de grotere nadruk op reintegratie in de, hmm. de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Hmm. Ja. Veel gehoord verwijt is natuurlijk wel dat arbeidsongeschikten nu in de uh, bijstand zitten. Is dat ook in, in uw cijfers te zien? Nou, we kunnen dat niet op één op één uh, zo stellen. We zien wel dat uh, een groot deel van de mensen in de bijstand en ook in de werkeloosheidsuitkeringen uh, uh, gezondheidsbeperkingen hebben. Zo zegt bijvoorbeeld bijna de helft van de bijstandsontvangers dat ze vanwege een langdurige aandoening uh, worden belemmerd bij het uitvoeren of, of het verkrijgen van, uh, van werk. Um, dus wat dat betreft is die gezondheidskant... Uh, ook binnen de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen... Uh, wel een belangrijk issue. Ja. Zeker. Zo belangrijk dat we er zelfs over doorgaan praten. Maar niet met u, dat doen we met iemand anders die hier ook zit. Uh, hartelijk dank voor uh, de uitleg bij dat uh, dikke boekwerk... van al die Gingen. instituten die erbij betrokken zijn. Patricia van Echthold uh, was dat. Ja, want uh, de zorgkosten die reizen de pan uit... en uh, zijn steeds lastiger te beheersen. Daar gaat het al heel lang over. Maar Mikkel Hofstein van het bedrijf Lifeguard heeft een model bedacht... om door preventie. In elk geval een deel van die kosten in te perken. En hij is hier te gast. Hartelijk welkom. Hartelijk oh, dank. Wat, wat doet u precies? Ik probeer al uh, sinds tien jaar uh, preventie onder de aandacht van de medewerkers te krijgen. Want een grote oplossing uh, in de zorgkosten en het hele zorgprobleem ligt vooral bij het bedrijfsleven, mijn zinzien. ja Dus dat betekent eigenlijk gewoon gezonder zijn en gezonder werken. En dan heb je ook niet uh, daarna uh, dat mensen ziek worden. Ja, want het is interessant dat ziekteverzuim geassocieerd wordt met, uh, met gezondheid. Hè? Want uh, die mevrouw hiervoor zei al van 7% naar 4%, maar dat komt eigenlijk met name door wetgeving. We hoeven als werkgever niet meer, vroeger hoef je niet uh, door te betalen voor loon en tegenwoordig wel. En als je ziek bent, kan je uitstekend werken. Er zijn een tal van mensen met suikerziekte bijvoorbeeld, die gewoon aan het werk zijn. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is dan een aparte categorie. Het gaat ook om, om uh, laten we zeggen, nee, in dit geval ging het over ziekteverzuim. Maar we willen gewoon zorgen dat we niet, niet ziek worden, want dan, dan scheelt dat natuurlijk kosten in de gezondheidszorg. Ja, ja en dat is een interessant fenomeen, hè? want we worden allemaal ouder nu. We worden gemiddeld acht jaar ouder sinds bijvoorbeeld de invoering van de AOW. Uh, we stoppen nog steeds op ons 65 Misschien wordt dat nu 67. Uh, dus op de een of andere manier lijkt het wel alsof we gezonder worden als land. We, le we leven in ieder geval langer. We leven in ieder geval langer. En, en daar zit eigenlijk de crux precies van het verhaal. Wij stellen steeds meer mensen in staat om uh, met een beperking of met een ziekte... gewoon een goede kwaliteit van leven te hebben. Ja. En, en, en dus word je ouder. En, uh, nou ja, maar goed, dat, dat brengt ook kosten met zich mee. Hm. Nou even naar, naar het ja. idee. Want u, bent, ja. u komt uit de bankwereld, heb ik begrepen. Ja. Ja. En, en hoe dan ineens in deze business terecht? Ja. Uh, nee, misschien uh, voor een voorzienige blik zou je kunnen zeggen. Nee, het <lacht> is, uh, tien jaar geleden was, werkte ik bij ABN allemaal in Londen. En ik heb daar aan de, zowel aan de human resource kant gezeten... als echt aan de, aan de harde kant in de dining room. En ik zag dat heel veel mensen gewoon uitvielen met allerlei uh, problematiek. Maar je ging niet naar bijvoorbeeld een arbo-dienst, want dat was, was soft... Um, dus wij zagen... Ook, eigenlijk ook vanwege je... de concurrentie waarschijnlijk. Want als jij op die plek even weg ja. bent, dan zit er de dag later ja. zit er iemand anders. Ja, zeker in Londen was dat, was dat, ja. was dat keihard. En, en wat ook wel speelde is dat je als werkgever ook wel uh, je best moet doen om talent binnen te halen. Dus daar probeerden ze ook nog wel uh, iets, iets mee te doen. Dus eigenlijk vanuit die overstap heb ik gedacht van nou, ik ga... Uh, uh, een eigen bedrijf beginnen. En mijn zwager is, uh, is uh, fysiotherapeut en arbeidsorganisatiepsycholoog. en En die had een boek geschreven of een, een, uh, een scriptie over uh, preventie. Ja. ja, en dus u gaat nu naar bedrijven toe en u probeert ze dan, uh, laten we zeggen, uh, ja, een andere manier van werken aan te leren, zodat er minder. Ziek worden. Ja, en, en dat heeft al het voet in de aarde gehad, want uh, gezondheid, uh, en, en ja, dat is dat hele thema wel, dat is eigenlijk heel betuttelend. Hè? En, en daar zijn wij nog steeds niet goed in als land, de, als je ziet hoe, hoe, hoe weinig geld we aan preventie besteden. En de manier waarop, dat is bijna altijd met het vingertje wijzen, gij zult niet dit en gij zult niet dat. Mm -hmm. Dus in het begin kregen we ontzettend veel weerstand bij bedrijven. Maar hoe pakt u het dan wel aan? Nou, wat we eigenlijk gedaan hebben sinds een jaar of vier, vijf... dat heeft ons ook echt wel wat tijd gekost, hoor. Want vroeger stond ik ook voor grote groepen werknemers... en zei ik, ik ga jullie eens even gezonder maken. En dan de helft van de mensen zei natuurlijk, wel moe je hiermee? En ik ga wel naar de dokter als ik ziek ben. En we hebben nu eigenlijk gezegd van... we zijn een paar jaar geleden een joint venture aangegaan... met een Belgisch trainingsbureau en die komen uit de topsport. Dat zijn de mental coaches van Kim Kleissers en Justine Hennem. Twee tennisers. Twee tennissers en uh, tennis zit natuurlijk een hoop mentale gezondheid ook in. En die hebben eigenlijk de parallellen van, van, uh, van de topsport vertaald naar het, uh, naar het bedrijfsleven. En om maar een voorbeeld te, te geven, als ik uh, aan jou zou, zou vragen, uh, Jurgen, uh, wil je gezonder worden? Of ik vraag aan je, uh, uh, Jurgen, ik heb een aantal principes uit de topsport en als je die dan nou gaat toepassen, zijn eigenlijk heel eenvoudig toe te passen, dan ga je je talenten veel beter benutten. Ben je dan eerder geïnteresseerd in de eerste optie of de tweede optie? Ja, ik denk dat het gewenste antwoord is de tweede optie. Ja, heel ja, goed. Ja. Nou, gelukkig in de praktijk gebeurt dat ook. Al ja. dat je dus... Dus mijn pleidooi is eigenlijk... Uh, als we het over gezondheid en preventie gaan hebben... dan moet je daar een, een manier voor hebben die aanspreekt. En bij bedrijven spreekt het mensen aan... als je het hebt over talentontwikkeling, het beste uit jezelf halen. Ook uh, competitie geluk. dus. Ja, bij, bij de ene bedrijven uh, meer dan bij de andere. Je kan je voorstellen, bij de meer anglo saxische bedrijven... de banken bijvoorbeeld, is competitie ja. wel een element. Ja, maar, maar je ja. kan het benaderen als topsport, maar dat is het natuurlijk niet. Het is werk. Nee. Nee, dat is ook een van de, van de personen waar we wel mee, mee, mee samenwerken. Joop Albeda, en die, die doet altijd wel lachend over... van ja, echte topsport is toch nog wel wat anders. volleyball sportbestuurder eigenlijk. Ja, uh, ja. Hij heeft ja. De Gouden medaille gewonnen. dus hij weet wat presteren onder, onder druk is. Maar uh, het is natuurlijk wel zo dat wij heel veel kunnen leren vanuit de topsport. Want topsport is een prachtig laboratorium. En uh, de effecten van een foutje of minder presteren zijn, zijn enorm groot. Ja, En, en uh, als ik het zo inschat... dan gaat het niet alleen maar over lichamelijke dingen dus. Nee, ik ben blij dat je dat, dat zegt eigenlijk... want dat is ook nog wel een beetje de beleving. We hebben het heel erg over rokers... en mensen met overgewicht. En dat is inderdaad de zichtbare kant. Ik noem het eigenlijk altijd... dat is het, het topje van de ijsberg... maar het grootste gedeelte zit, zit onder water. Er zijn ontzettend veel mensen met slaapproblemen. Een op de drie uh, werkende Nederlanders heeft slaapproblemen. Of slecht inslapen, of vroeg wakker worden. Uh, of apneu, of dat soort uh, stoornissen. Uh, een van de, van de vijf werkende Nederlanders neemt op enig moment in zijn leven antidepressiva. En daar hebben we ongelooflijk veel last van als bedrijf. Als ik ziek ben, zeg maar, dan ben ik thuis. En dan kan ik ook geen vervelende nee. dingen doen, maar... Er zijn ook heel veel mensen die zijn aanwezig, noemen we maar de intern gepensioneerden. Maar die kunnen enorm veel schade brokken door klanten te schofferen, et cetera, et cetera. Ja, of of collega's te frustreren, omdat je daar nou ja. waar we zitten zitten en uh, eigenlijk mensen de weg zitten. Ja. Ja, ja, precies. Um, e een van de vuistregels ook, gewoon eigenlijk minder werk is wel een advies wat jullie geven. Maar ja, daar zullen de bazen <laughs> niet zo heel blij mee zijn. Ja, nou, dat, dat, ja, dat is ook wel goed uh, om dat uh, slimmer werken. En wat je toch ziet, en dat is zeker in deze crisistijd, is het effect... En je moet vaak met minder mensen meer doen, is we gaan allemaal harder werken. We gaan nog meer uren werken. En we weten ook vanuit de topsport dat je een goede balans moet hebben... tussen inspanning en ontspanning. Je beste ideeën krijg je soms als je eventjes rust neemt... of als je onder de douche staat of als je even een, een wandelingetje maakt. En dat proberen we eigenlijk, want we zijn dat collectief een beetje afgeleerd. Hè? We, we jagen maar door. Mm -hmm. En wij proberen eigenlijk weer mensen te leren... dat, dat rust en ontspanning uh, ook heel erg productief kan zijn. Een paar jaar nu bezig op deze manier dus. Is daar, is daar ook al resultaat van te zien? Bedoel, gaat het echt, echt beter met die bedrijven? Hoe ja. jullie geweest zijn? Ja, ja. En, en het aardige is dat wij ook aan kunnen tonen. Dus niet alleen op, op ziekteverzuim, maar ook op productiviteit, creativiteit. En zelfs mensen die zeggen, ook in je privéleven... Hè, ik ben een leukere echtgenoot of vader, ik heb een minder kort lontje. Nou, dat zijn natuurlijk mooie, mooie resultaten. Ja. Uh, interessant verhaal sowieso. Mikkel Hofstee, hartelijk dank, van het bedrijf Lifeguard. Uh, daar ging het over. Dus uh, over het verlagen van de zorgkosten door... met. De preventie eens even onder de loep te nemen. Hartelijk dank. We gaan zo meteen door met Stand.nl. Dan gaat het over Defensie. Extra bezuinig op Defensie is onverantwoord. Dat is de stelling. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu door al mee. Radio 1. Het NOS-journaal. De strafzaak tegen een van de verdachten in de Facebook-moord is door de rechtbank in Arnhem aangehouden. In de zaak tegen Polly W., de vroegere hartvriendin van de vermoorde Wincy, moeten nog drie getuigen deskundigen worden gehoord. Vanmiddag verschijnt Polly's 17-jarige vriend voor de rechtbank. Hij zou de hoofdverdachte hebben ingehuurd. Telecomaanbieder Vodafone kan met een storing in zijn mobiele netwerk. Ruim 1 miljoen klanten konden rond de middag tijdelijk niet bellen, sms'en of internetten. Een onbekend abonnees heeft nog steeds geen toegang tot internet. Het Zuid-Afrikaanse mijnwerkersconcern Lonmin heeft zijn ultimatum aan stakende werknemers laten vallen. Dat gebeurde na overleg met de regering. Lonmin had werknemers gedreigd met ontslag als ze deze week niet weer aan het werk zouden gaan. Mijnwerkers staken voor hogere lonen. Toen de politie vorige week bij protesten ingreep... kwamen 34 betogers om. En prins Willem-Alexander is volgende week donderdag aanwezig... bij de officiële ontvangst van astronaut André Kuipers in Noordwijk. De huldiging is het eerste publieke optreden van Kuipers... sinds hij terug is op de aarde. Hij landde op 1 juli na zijn missie van 193 dagen in het ruimtestation ISS. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB ah, Verkeersinformatie. Door de werkzaamheden loopt het vast op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, 6 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Als het aan de Nederlandse kiezer ligt, dan kan er nog wel meer worden bezuinigd op Defensie. Blijkt uit onderzoek in de opdracht van het instituut Klingendaal, dat is vandaag gepresenteerd. Zeker in deze tijden van crisis zijn andere zaken belangrijker, zeggen de kiezers. Dus geen dure joint strike fighter aanschaffen, geen ellenlange missies naar verre landen, maar investeren in onderwijs en zorg. Kan er nog gesneden worden in Defensie, of is de huidige miljardenbezuiniging genoeg... En is een sterke krijgsmacht belangrijk voor de toekomst. Ik ga daarover praten met de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren, Rob Hunnego. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag jullie alleen maar ja of nee op zeggen. Daar komen ze. De linkse partijen zijn het grootste gevaar voor defensie. Ja. Ik verklaar hierbij de oorlog aan de SP. Nee. Dat niet, hè? Liever de JSF dan de Olympische Spelen in 2028. Absoluut. Dus dat is een ja. Uh, goed, dat zijn de korte antwoorden. We gaan zo meteen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. En daartoe roep ik natuurlijk onze luisteraars op om uh, hun mening te geven. En dat kan via de bekende kanalen. De stelling luidt dus: extra bezuinigen op Defensie is onverantwoord. En die bekende kanalen waar u eens of oneens kunt achterlaten, is bijvoorbeeld door te smsen naar 7070. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen nummer 0800 1101. U kunt naar de website gaan, dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Meneer Hunnego, natuurlijk ook even met u de stelling doornemen. Extra bezuinigen op Defensie is onverantwoord. Eens of oneens? Volledig mee eens. Ja, dat dacht ik al. Maar leg nog eens uit, waarom dan? Nou, eigenlijk zijn we al sinds 1989 bezig met de ingrijpende bezuinigingen op, op Defensie. Vorig jaar pas is er opnieuw een miljard bezuinigd op Defensie. Die, uh, de gevolgen van die bezuiniging, die reorganisatie... die komen eigenlijk pas volgend jaar en het jaar daarna echt heel duidelijk uh, zichtbaar. Dan gaan mensen echt horen van uh, je moet nu weg. Ja, dan gaan we 12.000 mensen naar buiten sturen... waarbij 6.000 gedongen ontslagen onvermijdelijk zijn. En door de keuzes die gemaakt zijn... het verjongen van de krijgsmacht betreft het met name mensen van 45 jaar en ouder... En op dit moment is de arbeidsmarkt voor die categorie heel slecht. Ja. Goed, dat, dat zijn de gevolgen van die bezuiniging nu, hè? die 1 miljard... Ja. die uh, de, dit kabinet eigenlijk nog in, in gang heeft gezet natuurlijk. Uh, we krijgen nu verkiezingen, dus er komt uh, mogelijk wel, wel meer aan. En nu zeggen de kiezers, driekwart dus drie kwart van de Nederlandse kiezers zegt van... nou ja, dan is Defensie misschien wel de nummer 1 waar we wat kunnen bezuinigen. Waarom kan dat nou niet wat u betreft? Dat kan niet wat mij betreft, omdat ook vorig jaar... want dat ik, we hebben nu naar de personele kant gekeken, maar we moeten ook naar de slagkracht kijken. Vorig jaar hebben we afscheid genomen van de tanks. We hebben weer afscheid genomen van vliegtuigen, van helikopters en van schepen. En op een gegeven moment houdt dat gewoon op. Uh, Nederland is de negen exportland van de wereld. Zestiende uh, economie van de wereld. En onze belangen liggen voornamelijk in het buitenland. Wij verdienen ons geld in het buitenland. En het buitenland vraagt ook wat van ons terug dan. Die zeggen, als jullie je geld willen verdienen in het buitenland... dan ben je ook verantwoordelijk vanwege die die hoge posities op dat soort lijstjes als exportland mm. en als economie, dat je je fair share, je bijdrage levert aan het stabiel houden van, van de wereld. Mm. Als er een... Uh, stel bij Iran, uh, daar gaat de vlam in de pan, dat betekent dat onmiddellijk onze toevoer van olie en gas afgesloten is. Dat heeft enorme verstrekkende gevolgen uh, voor onze normale economie. En, en u zegt eigenlijk, voor de wereld moet je dan uh, in ieder geval meedoen, want ja. anders uh, ben je alleen maar profiteur en... en je, uh, ja, dat heet freerider in, in ja. de internationale politiek. Ja. Uh, want want mensen Mensen zeggen dan nog wel, van nou, bijvoorbeeld die, die, die handelsmissies... Hè, dus op die boten, bij Somalië en ja. alles langs... daar, daar ze dan, vinden ze dat daar, daar de prioriteit op moet liggen. Ja. Um, is het zo dat mensen dit niet goed genoeg zien dan? Um, uh, ja, helaas moet ik dat vaststellen. En, en, maar dat ligt dan ook aan de kant van Defensie, lijkt me. Die moeten dat dan misschien meer over het voetlicht brengen. Ja, Defensie moet dat, maar dat gebeurt voortdurend. Bij de laatste commando-overdracht van uh, generaal Van Um aan generaal Middendorp... is het ook heel duidelijk naar voren gebracht in de speech van uh, generaal Middendorp. Uh, maar het is ook voor mij een taak bijvoorbeeld van minister Roosentaal, het buitenlands beleid met een krachtige defensie. Kan hij zijn buitenlands beleid uh, onderbouwen... En dat was president Roosevelt die jaren geleden al zei... Van, speak softly and carry a big stick. <gif> je moet niet hard schreeuwen, maar je moet de tegenstander... Ja. of de mensen aan tafel waarmee je zit... moeten er wel van overtuigd zijn dat datgene wat je zegt... dat je dat ook kunt waarmaken. Ja. Maar toch, mensen snappen het niet. In, in de zin van, ja, snappen niet, snappen ja. het heel goed. Die ja. zeggen van, ja, we wij wij, wij moeten bezuinigen op het onderwijs. We ja. moeten de zorg... Nou, we hebben het er net uitgebreid over gehad. Ja. Het kost allemaal heel veel geld. Ja. En dan gaan we ineens uh, uh, allemaal nieuwe straaljagers aanschaffen. Mensen begrijpen dat gewoon niet. Ja, dat, is, dat, dat is ook de taak die politici... Hebben, maar ook de, inderdaad de beleidsmakers bij Defensie en bij andere ministeries. om die boodschap wel over het licht te brengen. Uh, en alle belastinggelden die we uh, uitgeven. of het nou aan een zorg is of onderwijs. of aan, aan dijken die verhoogd moeten worden. dat geld moet wel eerst verdiend worden. En dat geld verdienen we in het buitenland. Ja. En dat kan alleen maar wanneer er een stabiele wereldorganisatie is. En Defensie kan daar een positieve bijdrage aan leveren. U, u zegt eigenlijk je moet niet uh, de keuze maken. Uh, Defensie uh, of zorg uh, slash onderwijs. maar uh, daar moet er tussen staan en. Absoluut. Het is defensie en zorg. Defensie en onderwijs. Um, de, de, de, wat je vanuit de militaire hoeken altijd hoort is van... ja, als, als we nu nog meer gaan bezuinigen, dan, uh, we zijn nu al een subtopper in Europa... En dan, dan vallen we daar helemaal uit, uit die subtop. Uh, maar is dat dan zo erg eigenlijk? Maar nogmaals, dan kom ik weer terug op de positie die wij claimen in de internationale wereld. En de rol die wij voor onszelf hebben weggelegd in de grondwet. Want wij een bijdrage leveren aan internationale rechtsorde. En dat kan je niet doen met schepen zonder mensen. Maar dat kun je ook niet doen met mensen zonder schepen. Dus je hebt allebei nodig. Nee, Maar goed, je zegt toch niet van we gaan het hele leger opheffen. Er blijft toch nog wel iets over? Nou, dan moeten we heel goed naar de cijfers kijken. Op dit moment geven we ongeveer 2,8% van onze Rijksoverheid uitgaven gaan naar Defensie. Dat is iets meer dan 7 miljard. Uh, dat klinkt heel veel, maar daarvan gaat een deel naar pensioen- en wachtgelden van mensen die vroeger bij Defensie werkten. Een deel gaat naar salarissen en een deel gaat naar uh, investeringen en naar, naar uh, exploitatie van het materieel. Ja. Nou, als je daar een miljard van afhaalt, dan ben je dus of bezig met uh, tienduizenden mensen extra te ontslaan, of je stopt met het uh, hebben van materieel. Dus de, de, de ondergrens is absoluut bereikt. Maar de vraag is even natuurlijk... of, of we dat als Nederland allemaal moeten willen en kunnen. En, uh, nou ja. uh, je kunt ook zeggen, van, nou, we zitten in Europa. Uh, de 27 lidstaten nu... die ja. hebben allemaal zo'n beetje hun eigen legertjes ja. en zo. Ja, bouw specialisme in en laten Belgen bijvoorbeeld uh, weet ik veel met helikopters uh, ja. gegaan. Ik, ja. ik roep maar wat hoor. Nee, nee, ik begrijp, ik begrijp waar je heen wil. Dus en, meer uh, samenwerking in Europa bijvoorbeeld. Ja, u vroeg net iets over mij over de Olympische Spelen. Ik heb ernaar gekeken en ik heb wel allemaal landen zien staan van Europa die, die medailles haalden. Nederland heeft het uitstekend gedaan. Maar Europa deed niet mee aan de Olympische Spelen. En zo geldt het ook in de politiek. Er is geen Europa. Dat een aantal mensen die roepen dat wel, maar op dit moment, zolang we nog 27 landen hebben die elk voor zich bepalen hoe ze hun buitenlands beleid invullen, dan zullen ook die 27 landen een eigen krijgsmacht moeten hebben. Mm -hmm. Samenwerken kan heel goed, dat zie je bijvoorbeeld bij de Belgisch-Nederlandse Zeemacht, dat zie je bij het Duits-Nederlandse Legerkorps. Daar wordt al heel goed samengewerkt, maar het is alleen maar op het operationele niveau. Op het moment dat het om de inzet gaat van die eenheden, en uiteindelijk hebben we ze daarvoor dan zegt de Nederlandse politiek... ik beslis over de eigen inzet van mijn meisjes en jongens. Ja. En dat zegt de Belgische regering ook. Ja. Want dan zou je dus een supranationale regering moeten hebben... die zegt, maakt het niet uit wat Nederland en België ieder voor zich vinden... wij bepalen als België Nederland... of als Benelux, of nog hoger als Europa... Ja. Eh, dat wij morgen iets met Libië gaan doen. Ja. En gij zult leveren, want dan kun je niet meer zeggen: ja, maar wij hebben ons gespecialiseerd in onderzetingscapaciteiten. Maar we doen deze keer niet mee omdat onze Tweede Kamer dat niet belangrijk vindt. Nee, dat geef je dan weg. Ja. Nou ja, goed, dat is nog weer een hele andere discussie natuurlijk. Op Absoluut. Europa, ja. op andere vlakken ja. ook. Want daar zijn mensen dan ook weer niet altijd enthousiast over. Dus ja, we kunnen nu wel zeggen: er moet één groot Europees leger komen. Maar dat zou maar dat, lekker... hoort hem, dat hoort hij mij ook niet nee, nee, zeggen. Nee, nee. Dat is een consequentie. Van... Nee, maar ik, ik zeg dat ook meer naar die mensen ja. die in zo'n onderzoek natuurlijk zeggen: van, ja. nou, ga maar lekker bezuinigen op het leger ja. en werk maar meer samen. Ja. Maar ja, op andere punten willen we dat dan weer niet in Europa. Dus dat is ook een beetje lastig allemaal. Even, iemand heeft hier gereageerd vanochtend op die stelling. Die zegt, houden we er ook rekening mee dat de wereld toch wel behoorlijk veranderd is de afgelopen jaren? Het is sowieso tijd voor een fundamentele herbezinning en herijking. Dat geldt voor het onderwijs, in de zorg, financiële systemen, maar ook dus voor de defensie. Wat is eigenlijk nog het doel van ons leger? Nou ja, U hebt daar in het begin al iets over gezegd, ja. met name de economische activiteiten. Maar ja, echt dreigingen, zijn die er? Die zijn er absoluut, alleen ze zijn niet zichtbaar. Kijk, in de jaren 30 eh, zagen we dat de opkomst van, van Nazi-Duitsland eh, dat was een zichtbaar signaal. Alleen dat heeft Nederland vanuit de gedachte wijze neutraal hoeven niet mee te doen is dat daar niet op geanticipeerd. Eh, in de tijd van de Koude Oorlog was het hartstikke duidelijk wie onze vijand was. Dan was de populariteit van de krijgsmacht in Nederland ook vele malen hoger dan op dit moment. De vijand die is onzichtbaar over de horizon, maar hij zit er wel. Net, net bij het journaal een stukje over Vodafone. 1 miljoen mensen hebben vandaag geen verbinding. Ja. Dat is misschien een, een foutje in de technische centrale van Vodafone. Maar er zijn ook mensen die daarop aansturen. Hackers die, die cyberwarfare willen plegen. Uh, er zijn ook mensen die zorgen dat... Uh, je moet je voorstellen, wanneer er in de aanloop naar Rotterdam... een zeemijn ligt, dan zal geen schip meer Rotterdam in of uit durven. Dat zijn dreigingen uh -huh. die je niet ziet, maar die zijn er wel. Dus daarvoor zul je een marine nodig hebben? Dat zul je absoluut om... een marine nodig moeten hebben. Maar het is in internationale politiek ook zo... dat de omgeving van je vraagt om mee te doen aan operaties. En dan niet alleen financieel, want dan zou je nog kunnen zeggen... we, we schaffen de fancy af, uh, 3,5 miljard dat verdienen we dan... en die andere 3,5 miljard die geven we aan de NAVO, aan de VN... en dan moeten ze niet verder misuren. Die betalen we dan mee aan missies? gewoon? Ja, die betalen we mee. Nou, Dat, dat, dat zal toch niet uh, echt inspraak in het, in het buitenlandbeleid van anderen leveren omdat ze niet alleen willen dat je de burdens draagt, de kosten, maar dat je ook de risico's draagt. Dus ook Nederland zal daadwerkelijk met eenheden moeten meedoen aan aan operaties. Ja, ja. Nou, uh, u bent een militair en uh, dan mag je eigenlijk niks zeggen over politiek. Hè. Tenminste, je mag niet uh, een stemadvies geven. Dat, dat, uh, nee. dat doet u geloof ik ook niet. Maar nou, dat toch... doe ik ook niet als voorzitter van mijn onafhankelijke vereniging. Hoor. Nee, oké. Okay. Maar ja. u zei net wel een beetje van... Uh, want ik zei de linkse partijen zijn het grootste gevaar voor Defensie. Toen zei u heel snel ja. ja. Uh, en een van die linkse mensen is Arjan Elfacet van GroenLinks. Mm -hmm. En hij zegt van... Uh, er kan nog best wel wat efficiënter en ook goedkoper gewerkt worden... bij de krijgsmacht. Heeft hij gelijk? Nou, dan komen we weer terug naar die samenwerking, waar ik ook een voorstander van ben, maar dan op logistiek gebied. En als je dat doet, eh, dan zou je eventueel gelden kunnen vrijmaken, maar de adviesraad internationale veiligheidsvraagstuk heeft daar ook over geschreven en gezegd, nee, dan moet je het geld wat dan vrijvalt gebruiken om de operationele tekortkomingen die we hebben eh, aan te vullen. Dus dan wel inderdaad efficiënter werken, maar dat geld moet je dan niet besteden om te bezuinigen. Maar dan moet je gebruiken om een betere defensie samen met andere landen op te bouwen. Mm. U hebt ook een petitie gemaakt, he? die heet ja. handen af van defensie in het belang van de verzorgingstaat. Nou ja, dat, dat hebt u eigenlijk net uitgelegd, dat we eigenlijk verder moeten kijken dan alleen maar de verdediging van de landsgrenzen. Want ja. uh, het leger doet natuurlijk meer. Uh, 7.000 mensen hebben die intussen ondertekend. Dat, ja. is, dat klonk mij nog niet heel erg veel in de oren eerlijk gezegd. Maar je nee, ook nog niet eerlijk gezegd. Nee, hoe kan dat? Nou, uh, dus, uh, Voor mezelf heb ik daar twee verklaringen voor. In de eerste plaats uh, omdat het nog uh, vakantietijd was. Dus ik verwacht dat want we zien de laatste dagen dat het ook veel sneller oploopt. En in de tweede plaats, omdat uh, bijvoorbeeld de mensen bij Defensie op dit moment met de dreigende reorganisaties en de dreigende ontslaggolven, even hun kop hebben weggehouden. Uh, de laatste dagen hebben zowel de commandant van de landzetkrachten als de commandant van de Koninklijke Marine als de commandant van de Marseille de petitie gewoon getekend onder een eigen naam met een functie erbij. En ik hoop dat weer meer mensen over de streep haalt om die petitie te gaan ondertekenen. Nou, um, ja, voorlopig uh, hebt u in die zin het tijd niet mee. Hè? Dat onderzoek is dus van Klingendaal. Nou, ja, Drie kwart ja. zegt uh, er kan nog wel wat af bij Defensie. En als je dan uh, nou ja, naar bepaalde politieke partijen kijkt, ik, ik heb er al gezegd, links, ja. uh, GroenLinks heeft er iets over gezegd, de SP ook nog. Ze steken niet onder stoel of banken dat het wel minder kan bij Defensie. Dus als we straks premier Roemer krijgen, dan, dan weet u waar u aan toe bent. Dan gaat er nog veel meer af. Nou ja, dan gaan wij stoppen met de fensie, denk ik. Ja, dat, is, dat klinkt hard, maar eh, op een gegeven moment houdt het gewoon op met kaarsgaven. En op een gegeven moment moet je of eh, de ledermaten afvakken. En dan heb je dus een invalide krijgsmacht, zoals minister Hiller dat noemde. Hmm. Of je moet er gewoon mee stoppen. Dan moet je gewoon tegen de, al je medewerkers zeggen... jongens, het, ik zie het niet meer zitten, we stoppen ermee. Ja. Want ook de SP concentreert zich vooral ook op... op ja, wat zij dan noemen de aanvalsmissies. Hè? Ja. Ze zeggen, ja, de missie in Irak bijvoorbeeld... dat heeft de wereld alleen maar onveiliger gemaakt. Dus ja. dat hoeven we allemaal niet meer te doen. Uh, dus er kan nog wel uh, wat geld af. Dat is kortzichtig, zegt u. Dat is absoluut kortzichtig, ja. En dat valt me ook tegen van meneer Roemer... dat hij dat zo kortzichtig presenteert. Want ook hij maakt zich ernstige zorgen over de zorg. Ook hij maakt zich zorgen over onderwijs. En zoals ik al zei, het geld verdienen wij als Nederland in het buitenland. En alleen als we dat geld blijven verdienen... dan kunnen we de zorg en het onderwijs op een niveau brengen wat hij graag wil hebben. Het is te kort door de bocht om te zeggen... nou, er kunnen we nog wel uh, miljarden uh, af. Want uh, ja, al die oorlogen waar we in terechtkomen... de missie in Afghanistan, in Irak... Uh, het kost ook nog veel doden en gewonden. Ja. Uh, ja, en wat hebben we uiteindelijk voor elkaar gekregen daar in de zandbak van de wereld? Dat er toch een stukje stabiliteit in de wereld is gebracht. Dat we toch invulling hebben gegeven aan onze eigen grondwet. Om daaraan bij te dragen. En zoals ik al net al zei, het gaat ook om risk sharing. Dus je kunt niet alleen maar met geld bijdragen. Maar je zult dus ook met mensen en materieel moeten bijdragen. En dat soort operaties, hoe triest het ook is voor de mensen. die lijkt ook tot, tot verliezen. Hm. Zeker. En euh, nou ja, goed, de SP hè, die heeft ook gezegd... Van, we willen niet meer investeren in zwaar materieel. Dus daar noemen ze die, die, uh, die JSF's voor. Maar ja. ook onderzeeboten hè, die worden nu genoemd. Ja, dat is helemaal op uw terrein natuurlijk. Dat is helemaal op mijn terrein, ja. ja ook daar geldt weer onbekend maakt onbemind. Hè. We zien niet hoe ze aan het opereren zijn. Dus we hebben er geen verstand van. Dus kan het wel weg. Een onderzeeboot is een uitermate krachtig wapen... om verkenningen uit te voeren. Is, tegenwoordig maakt de FNC er ook geen geheim meer van. Wat ze vroeger wel deden: dat er onderzeeboten naar Somalië gaan. om daar bewegingen van piraterijschepen in kaart te brengen. Daarmee andere schepen te informeren die dan die piraten kunnen oppakken. Dat kunnen ze weken en maanden lang volhouden, ongezien tegen heel weinig kosten. Mm -hmm. Uh, dat is één uh, aspect van de onderzeeboten. Ja. Uh, Nederlandse onderzeeboten zijn uniek. Die zitten in een soort middenklasse. De Amerikanen en Engelsen hebben nucleair aangedreven en zelfs nucleair bewapende onderzeeboten. Onze onderzeeboten zijn diesel-elektrisch aangedreven, maar zijn wel van zo'n omvang dat ze gewoon over de wereldzeeën kunnen varen. Uh, daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage. Uh, en als je naar de internationale ontwikkelingen kijkt, zie je dat landen als China en Brazilië, uh, Pakistan, investeerden in nieuwe onderzeeboten. En de beste wapen tegen een onderzeeboot is een onderzeeboot. Ja. Ja, goed. Nou, uw verhaal is in ieder geval hartstikke duidelijk. Uh, daar, daar kan niemand uh, een spel tussen krijgen. Dus uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, voorlopig is de stand, zie ik hier op de site. Uh, nou, dit, dit scheelt niet eens zo heel veel. Een beetje 50-50. 47% is het eens met de stelling. 53% is het oneens. Uh, dat, uh, ik had eerlijk gezegd verwacht dat, dat daar veel meer mensen zouden zijn die het ermee oneens waren. Want uh, nou ja, dat, dat zou dan in lijn liggen met het onderzoek van Klingendaal. Is niet het geval. Wacht, we gaan kijken wat onze bellers vinden. En dan kom zo meteen graag bij u terug om de reactie. Door te nemen. Ja, Rob Hunnegouw, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren. Stelling dus extra bezuinigen op Defensie is onverantwoord. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Van Eyck Schiedam. Dag meneer Van Eyck. Ik ben het uh, niet eens met die bezuinigingen. En wel om de volgende reden uh, wat ik nu gehoord heb. De, de tijden zijn natuurlijk niet meer vergelijkbaar... Maar eh, voor 1940 hoorde je dezelfde geluiden. Eh, we hebben de oorlog meegemaakt. Eh, ik heb Rotterdam zien bombarderen van heel dichtbij. Eh, de vliegtuigen die kon je zo pakken. En dan staan de mensen naast je van schiet ze neer, schiet ze neer. Hmm. Eh, maar deze, deze mensen die stonden wel met een gebroken geweer op de revé. Eh, die werden gedragen ook door mensen die tegen de defensie waren. Maar die staan wel te roepen van schiet ze neer, schiet ze neer. Maar kort, kort en goed, u vindt we moeten gewoon een volwaardig leger houden... en er moet niet meer op bezuinigd worden. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Jan Bakker. Ik uh, ben het volstrekt oneens met de stelling. Of uh, eens met de stelling. Het kan niet meer uh, bezuinigd worden. Men uh, moet alles wel een beetje in perspectief zien. Want als je bekijkt dat aan Defensie maar 7 miljard uitgegeven wordt... ten opzichte van sociale zekerheid en zorg... Waar 150 miljard wordt uitgegeven. dan uh, is dit eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat. We en... zijn nu al een leger zonder tanks. De volgende stap is dat we uiteindelijk een leger worden zonder, zonder geweer. En je hebt defensie of niet. en kies je daarvoor, dan zorg je voor een goed uitgeruste defensie. Die verantwoordelijkheid heb je tegenover de militairen. Ja. Anders kun je maar beter de padvinderij inzetten. voor de landsverdediging. Dank u wel, T0. Goedemiddag. René Pijnenburg, uit Rosmalen. Goedemiddag. Dag, René. Dag. Uh, ja, ik denk dat ik het ook oneens ben uh, qua geld. En dan wil ik om de volgende reden die meneer even niet aanhaalt. Kijk, wie zijn wij in de wereld? Zit ik me te bedenken. Ik denk dat deze man een veel te grote uh, jas aantrekt uh, wie wij als natie uh, zijn. En wij kunnen de wereld niet, niet uh, in ons eentje redden. En de tweede is dat als wij dan gaan, zoals in Joegoslavië, dan wordt het één grote chaos. Mm -hmm. En als je dan ziet hoe dat dan die organisatie die deze meneer bepleit met hun karremans omgaat... hoe deze meneer die mensen naar uh, over de wereld wil sturen met goede F-16... En, en dan ziet dat als het misgaat met Marco Kroon, hoe we die aan moeten pakken... dan denk ik, die jas die past deze meneer helemaal niet. Mm. Wij moeten gewoon neutraal blijven, wij moeten een beetje bijdragen aan de NAVO... omdat we daar verplichtingen mee hebben en wij moeten ons opstellen zoals Zwitserland. Gewoon ne neutraal blijven en... Uh, gewoon onze, onze, onze, onze mond houden. Ja, goed. Oh, sorry, dank u wel. Hij wilde nog een zin afmaken, maar het, zijn boodschap is duidelijk. Stand.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Pablo de Jong uit Den Haag. Goeiemiddag. met de. Extra bezuinigingen op Defensie is onverantwoord, omdat op dit moment merk je dat de discussie over Europa gaat nadat Europa onder druk staat. Die heeft ons wel 60 jaar van vrede en veiligheid gebracht. Die vanzelfsprekendheid, die geldt niet voor alle landen, dus daar hebben we een verantwoordelijkheid. En we moeten ook in deze tijd denken om onze arbeidsplaatsen natuurlijk. Ook daar kunnen we gewoon niet, uh, niet op korten. Ik ben het wel eens met de vorige spreker dat we wel onze plaats moeten kennen en mm. dat de kwaliteit voor kwantiteit gaat. Dankjewel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, met mevrouw Wieriga. Dag mevrouw Wieriga. Ik ben erop tegen. Je kunt, uh, ik vind dat we... meer moeten bezuinigen op defensie. Nog meer, hè? Wel, ja. Ik vind het is wat... wat, wat... Wat voor zin heeft het gehad dat wij dat in Irak zetten? Of mm. in, in, in de Afghanistan? Maar u hebt net het verhaal van meneer Hunnig al gehoord. Hè? Hij zei: Je moet niet alleen maar kijken naar die. Uh, ik noem dat dan maar even. aanvalsmissies. Uh, je moet ook kijken naar wat, uh, wat het leger doet op, op plaatsen waar, uh, waar eventueel onraad dreigt. En, en uh, nou ja, dat is voor onze eigen handelspositie bijvoorbeeld is dat ook gunstig. En daar moet je ook naar kijken. Daar, daar hebben we ook een leger voor. Ja, dat kan wat zijn. Maar wij hebben het toch niet? We hebben geen geld. Nee. We zitten met miljarden schulden, nee. miljarden. U zegt het moet ergens wegkomen en dan maar bij Defensie. Stand.nl, goedemiddag. Uh, dag, u spreekt met Van Rossum uit Megen. Uh, ja, ik vind het extra bezuinigen ook onverantwoord en wel om twee redenen. Op de eerste plaats, uh, eenvoudige vraag, uh, is het redelijk en billig om anderen de veiligheid, het garanderen van de veiligheid van, van je eigen land, over te laten op aan anderen? Mm -hmm. Dat lijkt me dus niet. En, van, en, en daarnaast, je, we zijn een, een exporterend land, we zijn, we zijn een land dat in uh, dat, uh, hoog uh, aanzien staat, internationaal, en je hebt je, hebt je verplichting ook internationaal. Dus de, daar moet ik heel kort ja. over zijn, en iedereen die daar anders over denkt, met name ten aanzien van de veiligheid, is getuige van een ongelooflijke ja, kinderlijke instelling. Ik ja. heb geen u, u bent het helemaal eens met uh, Hugo. dat is duidelijk. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag even met Jos. Jos. Ik had het even, die meneer die over Zwitserland begon, ja. daar wilde ik even op inhaken, want die hebben een van de beste legers van Europa. En als die weet wat dat kost, dan eh, mag die nooit meer zoiets vertellen dat het leger niet nodig is. Want ik denk dat eigenlijk door dat leger Zwitserland zijn stabiliteit behoudt. Doordat ze en juist een sterk leger de... hebben, zegt u eigenlijk? Zegt u? Doordat ze juist een sterk leger hebben. Ze hebben een heel sterk leger. Zelfs ik geloof dat de mensen tot de 45e jaar nog een dienstplicht hebben. Dus ik weet niet hoe daar de wereld een beetje geïnformeerd wordt nou. als mensen aan de telefoon komen. Ja, ja. Maar dat leger van ons is eigenlijk al veel te ver uitgehold. En die meneer die daar zit, die vertelt over de economie van Nederland... dat dat heel hard nodig is, dat er dan ook een beetje ruggen is. Die hebt volkomen gelijk. Nou, dus daar duidelijk, duidelijk. Ik vind het eigenlijk in en in triest dat zo'n man op die manier aangevallen wordt door zoveel onwetendheid. Ja. Bij, dus deze, dus. bij deze hebt u dat in ieder geval van Zwitserland rechtgezet. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Daan. Daan. Goedemiddag. Ik wou ook zeggen, ik ben het eens met de stelling. Ik heb uh, zelf ook in dienst gezeten en ik kan me nog de 20%-regeling uh, herinneren. Dat we 20% van alle voertuigen moesten stilzetten op, uh, op uh, bezuinigingspunt. Yeah. Om de kosten te dekken. Maar ja, ik heb zelf een informatie. En ik kan vertellen, je kan niet met zes man in een auto zitten, waar er normaal maar drie in passen. <laughs> nee, dus, de opleiding, het niveau van de jongens, ging ook naar beneden. Ja. En het tweede is, de Vinci heeft ook in mij ogen een maatschappelijke functie... Want er is bijna niemand die er slechter uitkomt dat hij erin ging. Je krijgt opleidingen, je krijgt cursussen... Mm. waardoor je ook stafvaardiger bent op de arbeidsmarkt na je diensttijd. En ik denk dat dat ook een grote sput is wat er ook wel wordt vergeten. Ja. Goed, dankjewel. Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. Hallo. Met Winko. Dag Winko. Uh, even het volgende. Voor mij mag uh, het hele verdedigingsstelsel worden opgegeven. Uh, we hebben geen vijanden... Dus waar hebben we straaljagers voor nodig? Ja, deze, afspraak, deze uitspraak is niet van mij hoor. Maar die komt van de VVD-hoek. Dan zeggen ja, VVD-hoek? Ja, dat was Fries Bolkestein. Die zei, we hebben geen vijanden, dus waarvoor hebben we straaljagers nodig? Ja. Ja? Ja, nou, dus u zegt, dat kunnen we nu ook weer gewoon van, uh, van, kas, ja, van uh, en, de, de kast halen. Ja, wat die 16 betreft, toen uh, Van Middelkope nog uh, minister van de Oorlog was... Toen zijn er in uh, Afghanistan zijn er nog honderd uh, vrouwen en kinderen van de weg afgeschoten... door die, uh, door die goede straaljagers, mm. of eigenlijk afgekeurde straaljagers. Ja. Ja. En daar... Eigenlijk moeten we weer eigenlijk een, gezond, een gezond en oorlogsvrij land gaan worden. We doen al elke oorlog mee. Ja, we hebben... Misschien kan je he... meer aan mij vertellen... Welke oorlog nou is gewonnen sinds 1945? Ja. En we hebben dat helaas niet altijd in eigen hand natuurlijk. Dat is ook nog eens een keer zo. Maar dank voor het bellen in ieder geval. Um, uh, geen geen uh, straaljagers nodig, want we hebben geen vijanden. Uh, dat horen we natuurlijk meer, meneer Hugo. U hebt meegeluisterd ja. naar de reacties. Ja. Uh, u zei dat 50% ongeveer de score was... maar de mensen die ze laten horen is ongeveer 90%. Nou ja, uh, zeker. De, de, de bellen staat aardig op uw lijn, had ik het idee. Ja, ja, ja Zeker. Ja, ja, ja we nee, kijk ook even naar onze site, hè. daar wordt ook gestemd. Okay, daar daar ja. wordt de totaalstand een beetje bijgehouden. Ja. Dus. Maar des, desondanks gaat dit, euh, nou, in ieder geval wat we nu hebben gehoord. Maar goed, dat is maar een selectie van de mensen die gereageerd hebben. Ja. En, en de percentages op onze site, die, die lopen niet helemaal gelijk met dat onderzoek van Klingendaal in dit geval. Uh, nee, maar dat, dat is natuurlijk, als, als je een steekproef hebt. En ook uw geluisteraars is een steekproef uit de populatie. Dus dat, dat hmm. kan altijd elkaar gelopen. Nee, maar ik bedoel, het is, in die zin is het bemoedigend voor, Absoluut. voor u volgens mij. Ja, want ja, ik kan me voorstellen dat kan... je s morgens wakker wordt en je zit in, in, in het leger. en je leest dat dan ja. in de krant, is dat geen leuk bericht. Dus dat, nou ja, dat wordt hier wel. Hiermee weer een beetje. Uh... Een beetje genuanceerd. Zodat ja. ja, mensen dan dat even... ook nog in hun stem aan uh, tot de uitdrukking brengen, ben ik gelukkig. <laughs> ja. uh, kijk, en, en, en die, uh, die, uh, die mensen die het met u eens zijn, nou ja, goed, da, da, daar kunnen we het wel uitgebreid over hebben. Maar dat ja. is eigenlijk uw verhaal al. Mensen, mensen ja. sluiten zich onmiddellijk aan. Maar dan toch even, want er waren een paar bellen natuurlijk die, die nog niet uh, overtuigd zijn. Ja. En wat zegt u daar dan tegen? Nou ja, die meneer Pijnenburg die diep van uh, niet eens: want wie zijn wij in de wereld? Ja, ik heb geen grote broek aangetrokken. Ik heb gewoon voorgelezen wat in het eindrapport Verkenningen staat. Een uh, gezaghemd rapport geschreven door uh, heel veel deskundigen uh, op het gebied van buitenlands uh, de beleid, defensiebeleid, uh, van Klingendaal ook. Uh, en die hebben vastgesteld dat wij de negende exportnatie en de zestiende handelsland van de wereld zijn. Dus het, het is niet zo dat ik dat, die grote broek aantrek. En. Wanneer je dat niveau hebt bereikt door alle inspanningen van de mensen in Nederland... dan kijkt de buitenwereld ook naar je en die zegt van ja, dat is mooi... maar dat betekent ook dat je de andere kant op een bepaalde verantwoordelijkheid moet nemen... En ik denk dat alle politieke partijen in Nederland daar wel over eens zijn. dat wij als Nederland een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Ja. We hebben niet van niets onze grondwet ja. een aantal jaren geleden aangepast. en maar daarin de internationale stabiliteit meegenomen. Maar toch wijzen mensen onmiddellijk naar de, naar de acties. Voormalig Joegoslavië wordt er natuurlijk ja. bijgehaald. Met, ja. met het drama van Sobrenica. Ja. Uh, ja. uh, Nederland trekt een te grote jas aan, zei iemand letterlijk. Nou, Srebrenica is natuurlijk een heel ander verhaal. en er is heel veel over gezegd en heel veel over geschreven. Ik heb, zit daar niet heel goed in die materie. maar wat ik wel onthouden heb van die operaties. dat de luchtsteun die de Nederlandse militairen aanvroegen bij de Franse collega's niet kwam. Nee. Omdat we daar geen nationaal gezag over hadden. En nu hebben we het zo georganiseerd... dat waar we ook Nederlandse militairen naartoe sturen... Eh, kijk nu ook naar Kunduz, daar hebben we onze eigen F-16's... die eh, wel een zwaar ter beschikking staan... Van, eh, van ook van andere landen... maar op het moment dat een Nederlandse command ze nodig is... kan hij ze ook inzetten. Ja. Dus ook van dat oogpunt hebben wij gewoon een goede luchtdekking nodig... met, eh, met verantwoorde straaljagers. Ja. U, u gaf niet echt een stemadvies, hebt u zo straks gezegd. Dus niet van je moet op die partij stemmen... maar u let liet niet net wel even tussen de regels door blijken van stem wel, wel goed en denk goed na als je ja. als je hard bij defensie ligt als je hard bij defensie ligt dan zijn er een aantal politieke partijen die zijn er heel duidelijk over ja. en ik, ik, ik... Ik ben niet voorstander van alle verkiezingspunten... van uh, sommige politieke partijen, in tegendeel soms. Maar als je kijkt naar de CDA en de VVD... maar ook SGP en ChristenUnie... die hebben zich heel duidelijk ja. pro-defensie uitgelaten deze ja. keer. Dank u wel voor het meedoen aan standpunt.nl. Rob Hunnego was dat. Uh, Graag gedaan. De Percentage is nog niet zoveel veranderd. 48% eens, 52% oneens met de stelling... U kunt blijven reageren. Jeroen Snel, het onderwerp van Dit is de Dag. Ja, We gaan het hebben over Pakistan. Het elfjarige meisje dat daar is opgepakt... omdat ze een aantal pagina's uit de Koran verbranden. Ze is uh, geestelijk gehandicapt veel om te doen. We gaan het hebben over de langstudeerboete. Op dit moment uh, vergaderen de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer erover. Ze willen het uh, alternatief presenteren. En de beste blinde golfer van Nederland in het kader van de Paralympics. Ik ga dekking zoeken. Uh, oh nee, nee, die kan het vast heel goed. Zometeen veel plezier met dit is de dag. Als je luistert naar elkaar, <tie> dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vanavond van 7 tot 8. Hogeheer publiek.